4 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De harde wind heeft gisteravond nog op enkele plaatsen tot problemen geleid. Zo rukten op het IJsselmeer reddingsboten uit... omdat twee binnenvaartschepen water maakten. Luiken en ramen waren kapot gewaaid. In Krimpen aan den IJssel weide een deel van het dak van de Molukse kerk. Er vielen geen gewonden. Door de storm van gisteren zijn bij verzekeraars honderden meldingen binnengekomen. Hoeveel er precies zijn is nog niet duidelijk.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 Het lijk dat is gevonden op het landgoed van de Britse koninklijke familie lag er al 1 tot 4 maanden. Het lichaam is van een jonge vrouw en is waarschijnlijk vermoord. DNA-onderzoek moet duidelijkheid geven over haar identiteit. Het lichaam werd op nieuwjaarsdag door een wandelaar gevonden in het bos van landgoed Sandringham bij Norfolk. De Britse koningin Elizabeth bracht daar de feestdagen door.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 En u kunt natuurlijk ook zelf met ons bellen. U kunt bellen naar 0800-1121 en kunt u alles vertellen over de Amerikaanse verkiezingen. Bent u het deze nacht aan het volgen? Heeft u misschien wel last gehad van de storm? Of bent u net als Lou en ik uh, en mezelf uh, verkouden? Want wij zijn allebei het nieuwe jaar verkouden begonnen. Bent u ook een beetje ziekjes begonnen? Laat het ons weten. Bel 0800-1121. 0800-1121. Of Twitter, hashtag WNL. En wie niet zien kan, die moet maar voelen. Dat, Louis, dat dacht Louis Braille toen hij in 1809 het Braille-schrift voor blinden bedacht. Maar dat schrift is door de technologische ontwikkelingen de afgelopen jaren een beetje vergeten. Daarom wordt er sinds 2010 de Wereld Braille-dag gevierd. En dat is vandaag. Tony van Breukelen, schrijfster van het boek Braille, pleit door voor onbeperkt lezen. Tony, goedemorgen. Ja, ook goedemorgen. Ik klinkt bent... nog een beetje schoor, ik ben net wakker. U bent ook net wakker en u bent ook blind. Hoe heeft u dan toch een, een boek kunnen schrijven? Nou, dat uh, heb ik via de computer gedaan, niet, uh, niet in Braille. Maar uh, ik, toen ik dat boek schreef, toen las ik nog niet zo lang Braille. En uh, ik heb dat uh, ja, gewoon getypt met Word, net zoals ieder ander doet, alleen met behulp van spraak. Oh, met behulp van een soort spraak. Dus dan zegt u het en dan wordt het voor u getypt of hoe zit dat nee, elkaar? Hoor. nee hoor, typen dat, dat kan ik wel. Dat uh, blind typen, dat is niet zo'n probleem. Er zijn velen die dat kunnen. Maar, uh, maar het is toch ik... even die controle. Ik, bedoel, ik doe vaak nog wel een spelfoutje maken. Dan. Ja. ja, dus ik heb een speciaal programmatje en dan worden er alle letters voor gelezen, woorden, wat je maar wil. En vandaag wordt er dus met de Wereld Braille Dag aandacht gevraagd voor het Braaie Schrift. Hoe belangrijk is deze dag voor u? Nou, voor mij is uh, de, de dag belangrijk, omdat er dus uh, braille een keer uh, ja, inderdaad aandacht krijgt. Maar braille zelf is voor mij heel belangrijk, omdat ik ben nog niet zo lang blind, pas een jaar of vier, vijf. Maar het, is, uh, het maakt me een stuk zelfstandiger dan alleen maar de spraak die je hebt. Je kunt wel boeken lezen met spraak, maar er is nog zoveel meer. Ja, je want kunt, de spraakcomputers ja. kunnen het braille eigenlijk niet vervangen, zegt u? Uh, ja, ik, ik kan ermee lezen en ik krijg ook de krant op de computer. En, uh, maar maar braai je zelf. Nou, een voorbeeld: je gaat naar de winkel en, en uh, naar de slager bijvoorbeeld en, en die wil een boodschappenlijstje maken. En ik maak het in braai, want je kan natuurlijk wel iets op een memory recorder zetten. Maar ja, dat is uh, zo raar in de winkel, toch? Ja, iedereen hoort dan. <laughs> of je moet een koptelefoontje in je oor doen. Ja, dat is dat, heel veel extra gedoe eigenlijk, zegt u. Ja, dat is extra gedoe. En, en uh, ja, dat heeft sowieso is dat wat moeilijk met lezen, met spraak. Dan, uh, dan heb je iets in je oor en je ziet al niets, dan mis je nog een zintuig. Ja. Dus, dus dat maakt het uh, wat ingewikkelder. En het ja. wordt het braille schrift, is het, is het niet een, een verouderd schrift? Wordt het nog wel genoeg gebruikt, denkt u? Ja, en het is uh, het prachtige is, want uh, het is dus. Uh, uh, ja, ik word dik 150 jaar oud. Maar het mooie is dat het nog steeds uh, ook uh, gebruikt wordt. Ook via een Braille-leesregel. Dat is dus een apparaat dat je aansluit op de computer. En dan kun je dus uh, via de Braille-tekst. Kun je dus ook uh, zien met je vingers wat er uh, op het scherm staat. Nu heb ik dat zelf ook een keer geprobeerd. En ik vond het echt, echt ontzettend moeilijk <lacht> om te leren. Tenminste, hoe was dat nu voor u? Vier jaar geleden werd u blind. Toen moest u Braille gaan leren. Hoe was dat? Ja, u? ik werd niet direct. Blind. Ik had het al iets eerder geleerd, maar op het moment dat je niet meer kan lezen, dan wil je dat wel uh, toepassen. En ja, er is maar één. Het is niet zo moeilijk. Uh, het zijn dus uh, ja, de, de letters en één puntje is een A en twee puntjes. En je leest het ook van links naar rechts. Twee puntjes een B. En het heeft een bepaalde structuur. En je leest het van uh, gewoon van links naar rechts, net als zwartdrukletters. En uh, je leest het met, met je wijsvinger. En ja, geoefenden, die lezen dus met twee vingers. Ik kan dat niet. En dat moet eigenlijk wel, want dan doe je het wat sneller. Maar eh, om het goed te leren moet je, moet je heel veel doen. Dat is eigenlijk het enige. Maar echt moeilijk is het niet. U zei ook graag dat u, dat u graag leest. Zijn er veel braille boeken om te lezen? Uh, ja, er zijn, er zijn er niet zoveel. Ik dacht... Dat wij het loket aangepast lezen. Daar, daar leden wij dus zowel boek, boeken, eh, eh, gesproken boeken als eh, brailleboeken. Daar zijn er ongeveer, ik dacht toen acht tot 10.000 momenteel. Dat is niet zoveel, want het zijn ook eh, kinderboeken zitten daar ook bij. Maar ja, ik lees langzaam. Ik kom daar, eh, ik kom daar niet doorheen. En als je echt wil, dan, dan, en, en het is een boek wat je speciaal, dat je heel graag wil lezen... dan zijn ze vaak bereid om dat voor je om te zetten in braille. Want, want een braille is natuurlijk een stuk dikker dan een gewoon boek. Stel, stel je krijgt nu een boek van Harry Mulisch, De Ontdekking van de Hemel. Al, ja, dat al die dik. pagina's, dat, dat de de bezorger krijgt een hernia ervan. Ja, nou vroeger misschien wel, toen waren die banden heel dik. Tegenwoordig uh, uh, ja, wordt het gewoon geprint. Hè? Dus het, is, het zijn nog wel dikke pagina's, hoor. het is een soort karton. Maar het is niet meer zo zwaar, maar uh, in het hernia niet... Want dan lopen ze gewoon, ze brengen dat vaak met een autootje, niet meer met de fiets. Maar en, uh, dan doen ze dat in twee, drie, drie zakken. Je kunt ze ook uh, uh, per tien of twaalf banden bestellen, wat je wil. En dan is het niet zo zwaar. Maar ode oh, aan de postbezorgers, hoor, trouwens. <laughs> Want, die die uh, moeten best wel, wat, uh, best wel wat sjouwen met uh, al die brailleboeken. boeken. Maar ik heb nog nooit iemand zacherijnen gezien. Ze komen altijd stralend aan de deur. Kijk. Dus dat vind ik altijd wel erg leuk. Vandaag wordt er dus aandacht gevraagd voor de Wereldbraaiendag. En u kunt ook naar de website van de Vereniging van Leesgehandicapten en LBB.nl. Deze is ook toegankelijk voor blinden. Tony van Breukelen, dank u wel. Ook bedankt en tot ziens. Bel WNO 0800 1121. Ja, en kunt u, u kunt ons bellen op 0800 1121. 2-1, met al uw uh, punten wat, waar je het over wil hebben. Wilt u het hebben over de Amerikaanse verkiezingen? Die zijn op dit moment bezig en het uh, is een nek-a-nek-race in Iowa. Wilt u het hebben over de storm? Heeft u schade gehad? Vertel het bij ons. Of bent u net wakker geworden door een uh, prachtige droom? Of misschien wel doordat de krantenjongen net bij ons kwam... en de krant op de deurmat liet ploffen. Dat kan natuurlijk ook zomaar gebeuren. Dan kunt u ons ook bellen. En die kranten zijn bij Martijn Middel, onze... Uh, de autoriteitsdirecteur al eerder op deze nacht binnengekomen. Die heeft ze van zorg genomen. Te beginnen met de Volkskant. Sluiting dreigt voor bijna 100 publieke zwembaden, kopt die krant. Het getal is afkomstig uit de voorlopige rapportage van de Zwemmonitor 2011. 12% van de Nederlandse zwembaden zich met sluiting te worden bedreigd. De economische crisis is de grootste reden voor de sombere vooruitzichten. Veel gemeenten moeten bezuinigen en ook de zwembaden blijven niet buiten schot. Volgens exploitant John Teunissen kan de nood nog hoger zijn. Zijn dan gedacht. Er zijn gemeenten die als gevolg van samenvoegingen drie of vier buitenbaden hebben. Dat daarvan twee sluiten lijkt hem niet onwaarschijnlijk. De politie is meer tijd kwijt aan psychisch zwakke Nederlanders... zegt Pieter Jaap Albersberg. Trouw tekenen de woorden van de nieuwe Amsterdamse korpschef op... tijdens de nieuwjaarsreceptie van de politie. Volgens Albersberg zijn Amsterdamse agenten zo'n 20 tot 30 procent van de dag... bezig met verslaafde en psychiatrische patiënten. En dat wordt alleen maar meer nu de GGZ dit jaar 600 miljoen euro moet bezuinigen. Vooral de verschuiving van opvang in klinieken naar zorg aan huis is volgens de politiekorpschef een doorn in het oog. We krijgen hierdoor steeds vaker te maken met geluidsoverlast en burenruzies. Al dus, Albersberg. Het Korps Landelijke Politiediensten gaat harder dan ooit... de strijd aan tegen kindermisbruikers, seks en cybercriminelen. Daarover schrijft Spits. In totaal zijn er vacatures voor 29 extra ICT'ers... die zich de hele dag bezighouden met het opsporen van kindermisbruik. En nog eens 30 rechercheurs die de strijd aangaan... met zogenoemde high-tech crime. De slagkracht van de digitale afdeling van het Korps... wordt daarmee ruimschoots verdubbeld. Volgens waarnemend korpschef Patricia Zorko... Hoopt hoopt het KLPD op deze manier goed in te springen... op een speerpunt van het huidige kabinet. Met Oud en Nieuw achter de rug dook spits ook in de wereld van datingsites... die na oude Nieuw natuurlijk weer aan populariteit winnen. De kans stuitte bij haar zoektocht op een woud aan clichés... die volgens de redactie echt niet meer kunnen. Een kleine g. Wat ik zoek? Een extraverte, stoere, jongensachtige, sportieve, energieke... Creatieve, charmante, gepassioneerde, maar vooral een onafhankelijke man met een goede glimlach. Ik ben een pittige tante. En op ieder potje past natuurlijk een deksel. En heeft u nu ook een dekseltje die u nog zoekt? Daar mag u ook voor bellen naar 0800 1121, of niet, Kamran? Zeker weten. Dank u wel, meteen middel met uh, de kranten. Je komt straks weer bij ons terug. Zometeen hoort u bij ons alles over de Amerikaanse verkiezingen. Bellen we met onze eigen man daar, Wouter Zantingen. Maar eerst gaan we luisteren naar een man die ook president wil worden. Hij heeft zich kandidaat gesteld voor de presidentschap in Senegal. Dit is Youssef Ndour met Seven Seconds. <middels>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 Just as long as I stay, I'll be waiting. I'll be waiting. I'll be waiting. waiting. J'assume les raisons qui nous poussent d'échanger tout. J'aimerais qu'on nous. I've 7 Seconds hier op nu al wakker. Het is precies 15 over 4 en u luistert naar Radio 1. De Holland-Amerika-lijn met Wouter Zantingen. Ja, over 307 dagen, dan is het zover. Dan gaan de Amerikanen naar de stembus voor de presidentsverkiezingen van het jaar 2012. Want dat is het jaar waar we natuurlijk alweer in leven. Krijgt Democraat Barack Obama een tweede termijn? En wie wordt dan wel zijn Republikeinse tegenkandidaat? Daar wordt vannacht over gestemd tijdens de eerste voorverkiezingen in Iowa. De caucus in Iowa kan de Republikeinse kandidaten maken, maar vooral breken. Onze verkiezingscorrespondent Wouter Zandingen volgt het op de voet vanuit het WNL's verkiezingscentrum in Washington. Goedemorgen Wouter. Goedemorgen. Wat zijn de laatste updates? Hoeveel stemmen zijn er geteld? Uh, we zijn op dit moment op uh, bijna 50% van de stemmen. En we hebben drie koplopers. En uh, Santorum en uh, Rick Santorum en Mick Romney. Die, uh, ja, die gaan uh, net aan kop. Ja, Ron Paul is, uh, is achtergebleven, want die stond toch ook de hele tijd uh, bovenaan? Ja, die staat vlakbij. Die staat daar 2% weer onder. Uh, de twee koplopers staan op 24% en Ron Paul staat op 32%. Je zei al: Rick Santorum, we hebben heel weinig over hem gehoord eigenlijk in die verkiezingsstrijd. Wat is hij voor een man? Het is een, een christelijke conservatief. Uh, heel erg conservatief. Je zou hem net nog wel kunnen vergelijken met de SGP. Uh, en uh, ja, hij, hij, hij vertegenwoordigt vooral die dag van de Republikeinse Partijen... ...die veel meer te zeggen bijvoorbeeld over, over de economische zaken. Ja, het gaat bij hem inderdaad vooral over het christelijke geloof. En hoe komt het dat hij zo populair is in Iowa? Um, Iowa is een uh, redelijk conservatieve staat. Uh, ik denk dat het ook heeft te maken waar mensen wel bang waren voor... ...de uh, caucus hier in Iowa... ...het uh, zijn maar zo weinig mensen die eigenlijk hier aan meedoen... Hè? ...een paar, uh, paar tientallen duizenden... ...of iets van 20, 30.000... Uh, uh, ...dat het heel makkelijk is voor uh, een kleine groep mensen... ...die heel erg in iets geloven... ...om, om die uitslag heel erg uh, uh, een bepaalde kant op te trekken. Dus wat je ook ziet is van de drie koplopers... ...dat twee daarvan uh, heel erg uh, one-issue kandidaten zijn... ...Ron Paul van de Libertariërs... ...en Rick Santorum van de Kistelijke Conservatieven... Maar uh, wat dat misschien wel betekent is dat uh, Iowa uiteindelijk toch niet uh, heel erg uh, betekend is voor de, de, de, de, de moed, de, Wat de rest van het land ook denkt in ons wil. Verliest Iowa daarmee ook een beetje de charme? Want dat is natuurlijk altijd zo. Hè? De primaries beginnen dan, Iowa als eerste, spannend. Daar gebeurt het, daar wordt het bepaald. Gaat dat straks wegvallen? Is die traditie een beetje doorbroken, denk je? Uh, ja, en daar zijn mensen we uh, wel bang voor, zeker... Uh, uit Iowa, want uh, Iowa vond dat juist wel heel erg mooi dat zij dan toch de Bellwater state waren. Hè, want zij ze zeggen van wij, wij zijn een echte afspiegeling van het Amerikaanse volk. En wat hier gebeurt is echt belangrijk. Maar als dat nou blijkt dat dat net als trouwens uh, vier jaar geleden, dat dat dus niet blijkt te zijn, dat, dat Iowa als uitslag heel anders is dan de rest van Amerika, dan wordt zo'n eerste verkiezing inderdaad veel minder belangrijk. Ja, want toen was het Hackabee die dat heel goed deed en uiteindelijk weet dan dat John McCain natuurlijk de presidentskandidaat was. Inderdaad. En uh, ja, Rick Centrum is eigenlijk de nieuwe hakkebie. Ze hebben heel erg hetzelfde standpunt op het uh, gebied van geloof. Hm. Um, het, het is nu heel close. Hoe, gaat, uh, hoe ziet de rest van de nacht eruit? Het is nu uh, bij ons team voor half vijf. Uh, Duurt het nog lang voordat de uitslagen er zijn, definitief? Uh, ik zou het niet kunnen zeggen. Het gaat iets langzamer dan ik had gedacht. We zitten nu op uh, 49% van de stemmen. Uh, ik hoop dat het dan een uur uh, wel echt duidelijk is. Maar ja, in ieder geval, het belangrijkste nieuws van de avond eigenlijk vind ik zelf wel uh, dat, dat Romney uh, toch niet tegenvalt. Uh, zeker ook als je het uh, neerzet tegen wat waarschijnlijk zijn landelijk, zijn echte kandidaat gaat worden, Gingrich, dan heeft hij uh, 10% meer stemmen. En uh, dat kan nog wel heel erg uh, belangrijk zijn voor het landelijke beeld. Komt dat omdat hij zijn familie in de strijd heeft gegooid op het laatst? Of zijn vrouw bijvoorbeeld? Ja, ja misschien wel. Ja, denk je dat hij daar stemmen mee heeft gewonnen door zijn zoons naar voren te schrijven? Wat heeft dat veranderd? Ja, ik weet het niet. Kijk, dit zijn van die. Uh, deze verkiezingen hier. Kijk, zo'n caucus. Er komt vaak maar 22 mensen op op zo'n buurtvereniging. Ja. Uh, en, en, degene die, uh, en, en je mag ook zelf niet naar zo'n buurtvereniging toe. Zo'n buurtvereniging gaan allemaal afgevaardigden die jij als kandidaat daarheen stuurt. En die moeten voor jou dan speechen. En dan kiezen ze op zo'n afgevaardigde. Dus het ligt ook heel erg aan hoe jij daarbinnen staat, de organisatie doet. Nou, uh, Ronnie heeft daar miljoenen in gestoken. En Gingrich werd van hem gezegd dat hij veel minder georganiseerd is en heeft ook veel minder geld. Dus wat je misschien ook wel ziet is dat uh, ja, het organisatievermogen van Ronnie dat, uh, dat hij nu naar boven komt. Ja, dus uh, over een uur, anderhalf uur de uitslagen. En gaan daarna de, de, de grote mannen ook een, een toespraak houden, denk je? Uh, ja, dat denk ik wel ja, dus dan gaan we ook nog uh, de bekende overwinningsspeech waarschijnlijk misschien uh, van uh, Rick Santorum in dit geval uh, zien, of van Mitt Romney. Het is uh, buitengewoon spannend allemaal. Wouter in onze verkiezingen in Washington, dank je wel. Um, en straks bellen we, of Zanting, bellen we ook nog met onze correspondent Hanneke Kultjes. Die is in Iowa en Wouter, die spreken we ongetwijfeld volgend u weer met een uh, kerstfeerse update. Hij wist ieder geval te melden dat het grote nieuws eigenlijk wel is dat Romney niet tegenvalt. En het daardoor dus eigenlijk best wel goed doet. Ik ben heel benieuwd hoe het afloopt en geen nu al wakker zonder comedie. En daarom vandaag weer een nieuwe sketch van Herman en Stefan. Oef.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 Wil je, wil je lachen? Mm -hmm. Daarop zegt dus die Vlaamse Belg is goed. Maar hm? het was een Belg, toch? Ja, het is een, Belg, een, Belg, een Vlaamse Belg. De Belg praat toch niet zo? Die heeft toch zo'n Belgisch accent? Nee, maar ik kan... Niet Moet je even goed. doen, doe maar even. Ik kan geen stemmetjes, zo. Oh, zo. Oké, okay. ja. ja. Zegt die Belg is goed. Oké. Okay. Je praat hetzelfde als jij. Dus die Nederlander vraagt... Heb je wel zo'n een lul met een nietje doorheen gezien? Mm -hmm. Dus ja. die Belg, die zegt... Dat heb ik nog nooit gezien? Ja. Zegt die Nederlander... Uh, geef me je paspoort eens. Ja.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 Dus dan niet het einde van de nee. grap. Oké. Okay. Maar Belgen in een paspoort hebben we gewoon zo'n Belgisch paspoort. heeft een, een Nietje. nietje oh, zo. Ja, ja. ja. En dat ja. hebben wij niet. Nee. Ja. Dan moet je wel weten. Ik vind ja. dat, uh, dat moppel.nl dat even erbij moet zetten de ja. volgende keer. Oh, zo. Ja. Die hebben dus blijkbaar ja. een Nietje erin. Ja. Ja. De Belg lag Is zich dood. Is dood? Nee, hij lag zich dood. Oh, zo. Ja. Dus uh, waarna ja, ja. hij zich uh, omdraait ja. naar een andere Nederlander. Mm -hmm.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 Ja. Een komische bijdrage op deze vroege ochtend bij Nu al wakker op Radio 1. Binnenkort is hij een bekende Roemeen. Want hij doet mee aan een talentenshow, Romania's Got Talent. Wie dat is? Hij zit straks bij ons in de studio. Maar eerst spinvis met bagagedrager. Je droomt wel vaker van een feest Maar hier ben je nog nooit geweest Iedereen kijkt naar voetbal En een zit aan je kop Wat wil die man in hemelsnaam Hoe kom je hier, hoe kom je hier vandaan En als je wegkomt, waarheen wil je dan wil gaan Hij praat maar door mij, jij draalt af Dus je weet niet wie de wedstrijd wint als je luistert naar de wolken, als je luistert naar de. Tonight the Vulcan In vis, met bagagedrager. Het is één minuut voor half vijf. U luistert naar Radio 1, nu al wakker. En wij houden bij WNL voor u alles bij in uh, Amerika. Want avondspits had gisteravond al aandacht aan, uh, met Joost Eertmans aan Amerika. Joost die had als mening Amerika is toen aan een andere president. En gaat hij er komen? Wie wordt dan zijn tegenkandidaat? Daar hebben we het over hier bij WNL. En zometeen gaan we live over naar Iowa. Daar is onze verslaggever Hanneke Kultjes... Maar eerst iets heel anders. Zeker, het is namelijk precies half vijf en dus tijd voor... Het minuutje met Martijn Middel. En ook daar mogen we de VS niet vergeten. De Republikeinen in de VS kiezen hun kandidaat... om het op te nemen tegen de zittende democratische president Barack Obama. De eerste Republikeinse voorverkiezing in de Amerikaanse staat Iowa... laat een nek aan nek race zien. Met ongeveer de helft van de uitslagen binnen... is het de conservatieve kandidaat Rick Santorum... die op dit moment aan de leiding staat. Favoriet Mitt Romney volgt op minder dan 500 stemmen. Ron Paul sluit de top drie af. Over twee weken volgt een primary die het verschil kan maken namelijk die in South Carolina. In het Gelderse dorp Vierhouten is vannacht een geel restaurant uitgebrand. De vuurzee ontstond zo'n 2,5 uur geleden aan de Els Bosweg. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden. Ook voor nabijgelegen woningen lijkt geen gevaar te zijn. Het restaurant wordt als verloren beschouwd.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 U kent hem waarschijnlijk niet, maar in Roemenië is hij binnenkort een BNR, of beter gezegd dan een BRR, want hij is een bekende Roemeen. Dick Perdok uit ons eigen Drentse Assen. Een bekende Roemeen ja, want hij doet mee aan de talentenshow... Romania's Got Talent. En hij doet mee met een Roemeense vertaling van de hit van Guus Mieuwes, Er is een Nacht. En dit uur is bij bij ons in de studio. Dick, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Hoe kom je erbij om aan Roemenië's Romania's Got Talent mee te doen? Ja, ik woon, in, uh, ik woon in Roemenië. En uh, ik heb daar meerdere shows gehad, uh, wat luxe dinner-shows en dat soort dingen. En daar hebben ze me gevraagd van het uh, programma Pro TV om uh, mee te doen. Eerst instantie met de Voice. Ik had daar helemaal geen zin in. En ik heb gezegd, ah, jongens, dat is niks voor mij. Ik ben 50 jaar en laat die jonge lui maar gewoon uh, die prijs winnen. En ik vind ook niet dat ik echt te stemmen op of de of The Voice heb. Nou, toen hebben ze toch me aangedrongen om te komen. Ik ben ook geweest toen in juni dit jaar in Boekarest. Daar kwam ik de mensen ook tegen van het, uh, van het hele programma hier in Nederland. Daar heb ik ook gezegd: jongens, ik ben zo ziek als een hond. Ik ben zo verkouden als de pest. Dus ik moet hier wat gaan zingen. Dus ik ga iets doen van uh, Lee Towers. En dan heb ik maar uh, het nummer genomen. Ik kan zien kleding nou. Maar dat is niet het nummer wat uh, eigenlijk uh, mijn favoriete nummer is. Ik heb de stem er nou op dit moment ook niet voor. Maar ik wil je niet in de steek laten. En uh, ik doe mijn best. En ja, daarmee heb ik die hele zaal een klein beetje, ben ik meer entertainer dan zanger. Had ik die hele zaal, had ik gewoon op de kop staan. En dan vonden ze het prachtig. Ze zeiden nou, we gaan niet door met de voice, maar ga dan alsjeblieft door naar R Romania uh, Got Talent. In het Romeinse is het Rom Talent. Ik zeg, nou ja, we zien het wel. Nou, voordat voor voor dat programma komt, dan bel nog maar een keer. Mm. Want uh, ja, er is weer een talentenjacht. En eigenlijk wil, wil ik dat helemaal niet. Maar ze hebben het erop aangedrongen en nou, ik ben toch gegaan. En daar heb ik het nummer gezongen uh, in het Romeins uh, van Guus Meeuwers. Uh, dankjewel Guus. Ben je, uh, ben je Romeins? Hoe, hoe, hoe nee, zit ik, ben Nederlander. ik maar ben Nederlander. Wat is de link met Roemenië? Ja, ik woon al 21 jaar uh, daar. Of ik loop al 21 jaar op en neer tussen Nederland uh, en Roemenië. Waarom? Ik, heb, ik heb daar mijn uh, bedrijf. Uh, dus ik heb een fabriek in Blokhutten. En nou, nu komt er een tijd wanneer dat ik weer wat tijd heb uh, voor mijn eigen leuke dingen. Ja, een van die leuke dingen dat is gewoon ja, gezellig doen, zingen en, en feestje bouwen. Daar hou ik wel van. Echt feestbeesten in de studio, Engeloe? Ja, en dan ga, ga gaat u straks Er is een Nacht zingen in het, in het Roemeens dan. Maar waarom precies dat nummer? Ja, als toevallig. Uh, tijdens de shows heb ik heel veel ook, uh, ja, een beetje promotie gemaakt uh, voor Nederlandse muziek in Roemenië. Ik heb daar meerdere nummers gezongen in het, in het, uh, in het Nederlands, ook in het Engels. En ik voelde gewoon dat, dat me dat nummer heel erg leuk vond. Uh, het is een nacht in het Nederlands. Dat pakte aan maar men deed hetzelfde manier hier. Met de lampjes heen en weer en zwaaien. Dus dat pakte gewoon. Men, men, men verstond er helemaal niets van. Po Polonaise? En, nou, Polonaise doet meneer Romeinen niet, niet nee. zozeer. Nee. Ja. Nog, nog niet. Nog, nog niet. niet. Kan wel komen. Noem maar wist. Het gaat u introduceren binnenkort. Ja, het zou leuk zijn. <laughs> en nou, van daaruit heb ik gezegd: Nou, oké. Okay, Als dus dat nummer aanslaat in het Nederlands. dan moet hij zeker aanslaan ook in het, uh, ook in het Romeins. En ja, dan hebben we het een nummer vertaald uh, in, helemaal in het, uh, in het Romeins. Jeetje, ik, ben, ik ben echt ontzettend uh, benieuwd en straks gaan we ook <kijkt> nog verder met u praten. Maar eerst laten we u even naar de, de microfoon uh, begeleiden. Want dan kunt u uh, Er is een Nacht uh, in het uh, Roemeens gaan zingen. Gaat u okay. maar naar de microfoon toe? Het want, is een Nacht ja, zelf vertaald op Dick Perdok en hij heeft er 16 uur over gedaan. Of 16 uur lang vertaald. Ik zou dat niet eens volhouden. Dat is op zich al een kunst aan zich. En dan zit hij ook nog eens in Romania's Got Talent. Dat uh, belooft heel wat goeds van deze zanger. En uh, we gaan het horen. ergens een nacht in het uh, Roemeens van Dick Perdok. Apprend onze sigaren van Molokencet. Iedere nacht die als innoctie je stapt, in hotel in de en door als op onder nos die op no onder nos en stielt, bepaald ja. Je hoest de kleine wind, zie hij naar onkattengraven schuinen jullie. Abusel de zware e radio mogen, en op de kast sta. Nu moet hij trai kuren, op de de vis, kom daar een film samen, pommen niet. Noapte de vis și could do a chest in Swazil. En not a chest, she could do a chest, she could do a chest, în could do a chest, Zunikt tras, ras, tot wie den in mijn je wust, in mijn testkomieram, koutine, ample katten nebun, waar is de stille nation, laat je kapen drum, a kum stauw aiz in een ras op in mijn secret, gee a de lumina, je zet de dupe perda, dupe notte ja, je me alsjeblieft niet meer? Nooit de vis, kom daar in films aan mij pommen niet. de vis, ze kunt de cool access dames verzie. En op dat zei ongeveer dat je je het jammer tel niet. Nooit in, in caravans. Kun alarmeren, oh oh oh, nopt in karamars, kun alarmeren, oh oh oh. oh. Noopt de vis. Come daar in <speaking> films film, Sammy Pome, Nid. Not in the wist, she cool accent is es You know that she can't get a lot of people, you Oh, oh, oh, No, in the Oh, oh, in Een Oh, oh, in caramers, in oh, oh, oh, oh. In... Nou, gaat hij mee, jongens. Nou, dat is iets mis. <laughs> ja, nou, volgens... Vast... Oké, okay, dankjewel. u wel. Kijk, wat technische storingen. Maar verder, het klonk helemaal goed. Geen probleem. Dick... Dick Perdok met Nottewevis, Het is een nacht. Het prachtige nummer van Guus Meeuwis, maar dan in het Roemeens. Want hij doet mee aan uh, Romania's Got Talent. En de cd leek ook een beetje van Oost-Europese kwaliteit. Want die haperde een beetje. Maar de maninkst uit, want Dick zit bij ons in de studio. En Dick uh, gaat straks uh, nog met ons verder praten. Wie weet uh, hoort hij ook nog meer muzikale hoogtepunten van Dick Perdok. Voor de Nederlandse tennisprofessionals is 2012 een jaar met nieuwe kansen. Met veel goede moed starten de tennissers het nieuwe jaar op vele toernooien... die op dit moment in Azië en Australië aan de gang zijn. Onze eigen tenniswatcher Franklin Stoker beschouwt met ons het aankomende tennisjaar vast voor. Goedemorgen Franklin. Goedemorgen. Nieuwe ronde, nieuwe kansen voor onze Nederlanders. Laten we gelijk met de deur in huis vallen. Welke Nederlander gaat het in 2012 maken? Nou, de, de Nederlander die eigenlijk waar het meest van verwacht wordt dit jaar is, uh, is Robin hebben De vorige keer al dat ik jullie aan de lijn had, hadden we het er al even kort over. Hij uh, ja, heeft gewoon een uh, goede stap gemaakt vorig jaar door een uh, ja, volledig seizoen op ATP niveau te spelen. En uh, ja, gewoon uh, de top, uh, top 50 weten te bereiken en ook die positie weten te behouden. En nu wil hij eigenlijk door naar de top 30. Dat is echt zijn grote doel. En, uh, Gaat het hem liggen, ja, denk je? Uh, nou, hij is, hij, is, hij is nog niet zo heel erg stabiel uh, als uh, dat zou moeten zijn voor een top 30 speler vind ik persoonlijk. Maar uh, hij heeft er wel hard voor getraind. Uh, bijvoorbeeld ook, uh, hij wil fulltime met een fysiotherapeut uh, gaan reizen. Dus het geeft wel aan dat hij er heel erg serieus mee bezig is om die volgende stap uh, te maken. Ja, en alles staat en valt natuurlijk met uh, het... het, het. Uh, met de blessures waar je vrijwaard van moet, uh, moet blijven. Nu hoorde ik ook opvallend nieuws vanuit India. Robin Hazen kwam het land niet in... terwijl hij in Chennai een toernooi moest afwerken. Wat was daar aan de hand? Inderdaad, een heel opvallend uh, bericht. Uh, hoor je niet zo heel erg vaak voorbij komen. Uh, ja, hij, uh, hij stuurde een bericht uh, op Twitter, las ik het zelf ook... dat hij uh, ja, niet naar Chennai ging in India, inderdaad. Uh, omdat hij niet op tijd zijn papier in orde had... Um, het gekke alleen is wel dat bijvoorbeeld Timo de Bakker, uh, die heeft wel dat toernooi gespeeld. Die had ook eveneens wat problemen met zijn viezen, maar die kon sinds vorige week donderdag, ja, is die wel gewoon, uh, werd hij wel toegelaten uh, tot het land. En hij heeft ook zijn toernooi kunnen spelen. Uh, ja, hazen gek genoeg niet. Dus, die mocht ook uh, niet achteraf ook binnenkomen, dat mocht helemaal niet. Ik heb eerlijk gezegd uh, geen idee, want er is verder ook helemaal niks over naar buiten ge ge gebracht. Dus ik vond het ook een beetje een, een apart verhaal, omdat, aangezien Timo de Bakker wel gewoon uh, het land binnenkwam en zijn toernooi heeft kunnen spelen, en Hazen in tegenstelling ja dus niet. Nee. Uh, maar hij is inmiddels wel weer onderweg naar, naar Australië, waar gewoon zijn voorbereiding verder vervolgt op de Australian open. Maar uh, ja, Het was wel apart nieuws in ieder geval. We gaan het straks nog even hebben over de Australian Open. Eerst nog even over de vrouwen. Michela Die wil dit jaar natuurlijk ook weer alles op alles zetten... om de top te bereiken. Sinds afgelopen zomer heeft ze ook een nieuwe coach, Erik van Harpen. Daar klikt ze erg goed mee. Wat verwacht je van haar? Ja, de verwachting is inderdaad dat, uh, dat zij wel uh, nu weer terug de top 100 uh, ingaat. Uh, zij heeft sinds haar samenwerking inderdaad met, met Erik van Harpen... ...heeft gewoon een uitstekende serie goede resultaten neergezet... ...sinds, uh, sinds augustus. Uh, ze heeft wel sinds november even een, uh, heeft een, een, een lichte blessure heeft ze opgelopen... ...daardoor heeft ze een tijdje, of een anderhalf maand, niet kunnen tennissen. Uh, ze heeft wel voor het eerst weer... Uh, ja, ...ze maakte een min of meer jaar rentree in, in, uh, in Brisbane afgelopen weekend. Uh, Vloor ze wel in de eerste kwalificatieronde. Alleen, uh, ja, het heeft even tijd nodig uh, om weer natuurlijk het juiste ritme te pakken te krijgen. Maar... Uh, het klikt in ieder geval wel met haar coach. Het is een hele, hele, ja, een hele ervaren man. En uh, ik heb echt een goed gevoel dat, zij, dat hij Michele Krijtje, wel. Uh, de, ja, wie weet wel weer de top 50 ook in uh, kan helpen. Oké, okay, dus dat is hoopvol. En jij zei het net ook al iedereen is ook in volop in de voorbereiding voor de Australian Open. Wie is nu van ja. de mannen uh, de grootste favoriet op landelijk gebied, wereldgebied? Wereld Um, nou, het is eigenlijk, dat uh, zijn wel de, de, de grote vier, maar zo te zeggen. Uh, uh, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer en ook en die Murray. Mm -hmm. Dat zijn wel de belangrijkste kandidaten weer eigenlijk, zoals op elke Grand Slam de laatste paar jaar. Uh, ja, die heren hebben, een, uh, behalve de Murray dan, uh, hebben een toernooi gespeeld in, uh, in Abu Dhabi. Afgelopen weekend geld. was dat of? Ja, ja, dat klopt. Uh, en uh, ja, Djokovic was daar verreweg, verre ja, die tonen daar uh, de grootste vorm. Want hij uh, versloeg bijvoorbeeld Federer met 6-1, 6-2. Zo. En dat was, uh, maar goed, het is natuurlijk een, een en voor hè, Die spelers worden daar voor veel geld naartoe gehaald. En kon nog dat dan alvast aan dat hij de Australian Open ook even zo doorblaast met 6-2, 6-2? Uh, nou, dat uh, bestaat uh, ja, een goede kans op natuurlijk. Hij, hij, hij, hij is de titelverdediger daar en... Uh, hij heeft, uh, hij heeft de titel in Melbourne ook al eens uh, twee jaar geleden al een keer gewonnen. Dus ja, het, het is wel echt uh, een, een jongen die weet uh, hoe hij in uh, Australië uit de voeten kan. En hij is gewoon ook weer voor dit jaar de, de te kloppen man, eigenlijk. En in het kort, wie kunnen we noteren als titelfavoriet bij de vrouwen? Poeh, nou dan uh, heb ik mijn geld op Petra Kvitova. Die is, ja, dat is een, een meisje met heel veel wapens. En uh, ja, die, die, die zou maar zeker voor de titel... Ja, Zoals sommigen kunnen, kunnen pakken. We spreken snel weer uitgebreid over de Australian Open. Want de tennisfans hebben dit jaar weer genoeg om naar uit te kijken. Dank je wel. Onze eigen tenniswatcher, Franklin Stoker. Graag gedaan. Vrijwel kwart voor vijf radio 1, nu al wakker. We gaan uh, door met de tijdschriften, want het is woensdag. En het is dag dat de weekbladen uitkomen. Uiteraard hebben Ingeloe en ik ze al de hele nacht voor u zitten doornemen. We hebben ze hier voor ons liggen. We beginnen met Vrij Nederland. Daarin een interview met de hoogste baas van het openbaar ministerie, Herman Bolhaar. Hij spreekt over Willem H., bij u beter bekend als Willem Holleder. Hoewel de topcrimineel vrijkomt, blijft het OM hem in het vizier houden. Ja, dat ik maar even een stukje citeren uit het blad. En dat is een quote uh, meteen dan ook van Bolhaar. Hij is en blijft verdachte in een aantal liquidatiezaken. Zijn naam is tijdens het liquidatieproces ook een aantal malen genoemd. Het OM blijft alles op alles zetten om liquidaties op te lossen... en de verantwoordelijke hiervoor voor de strafrechter te brengen. Zegt Herman Bolhaar dus de, de topprocureur, superprocureur noemen we hem dan zelfs. Hoe moeten we met de crisis omgaan in 2012? Vrij Nederland komt met antwoorden op 21 praktische vragen. De kop van het weekblad, stem links, koop wiet en bak een appeltaart. Waarom niet kopen? Omdat we dan zeker weten... dat we de Nederlandse economie steunen. Ja, dat stemlinks hebben we helemaal niet... Uh, hebben we hem even achterwege gelaten. Want daar is dan zo'n uh, zo onzin bijgeschreven. Uh, even kijken. Uh, dan, HP De Tijd uh, die, uh, die komt uh, dus met een uh, survivalgids 2012. Dat is ook wel mooi. Uh, gewoon op de voorpagina helemaal uh, mooi vormgegeven. Volgens de doemdenken staan we namelijk... aan het begin van het rampjaar. HP vindt het allemaal wel meevallen. Ze komen met verschillende tips over het stichten van een gezin. Over geld, over werk... En natuurlijk over gezondheid, want dat is altijd zo belangrijk aan het begin van het jaar. Zeker, en bent u nou uh, wat minder op gezondheid, dan mag u ons daar ook over bellen. Dat mag op uh, 0800-1121, onze calamiteitenlijn eigenlijk. Zeker. De nieuwe revue begint dit jaar met een verrassende cover. Geen Duitse kroes of Brit, zoals aan het eind van 2011. Nee, het is Joran van der Sloot. Vrijdag start in Lima het proces waarin hij terecht staat voor de moord op de Peruaanse Stephanie Flores. 30 jaar bang hangt hem boven het hoofd. Joran is echt niet de is niet echt de ideale schoonzoon. Marie Hamer ziet de dingen iets wat anders. Zij steunt hem met geld om zijn proces te bekostigen. Niel Revue sprak met de 55-jarige Amerikaanse over haar obsessie met de eeuwige verdachte Joran. En tot zover de weekbladen. Zometeen gaan we bellen met uh, Iowa, want daar is Hanneke Kultus. Maar eerst uh, gaan we weer eens even naar Dick Perdok uh, uit Assen. Hij doet mee aan Romania's God. Talent, zometeen gaan we met u verder praten. We gaan eerst luisteren naar een, een nummer van u. U mag het zelf aankondigen, want u gaat dit keer niet live zingen. Dit keer van cd. Wat gaan we horen? Ja. Nou, dat is een nummer van uh, Joe Cocker, Nublié, Jamais. Sing with the melody goes down on the streets Something's going on There's a brand new beat And a brand new song In my life there was so much anger Still I have no regrets Just like you I was such a rebel So dangerous your man's, and never forget okay. Nubliate your man, I heard my father say Every generation has its way, I need to disobey Nubliate your man, it's in your destiny I need to disagree when rules get in the way Mama, why do you dance to the same old songs? Why do you sing only harmony? Cause down on the street, something going on. There's a brand new beat And a brand new song yes. In my heart There's a young girl's passion For a lifelong duet And someday soon Someone's smile will help you So sing your own song and never forget as okay. yeah. your man I heard my father say, every generation has its way, I need to disobey, Nubli et Germain. It's in your destiny, I need to disagree, the rules get in the way, as jamais. for love or faith that's all the same one of these days you say love will be the cure. I'm not so sure move yes you may I heard my father say every generation has its way I need to disobey N'oublies jamais It's in your destiny I need to disagree The rules get in the way N'oublies jamais N'oublies jamais Nublia jamais. En u dacht misschien dat u Joe Cocker hoorde, maar niets is minder waar. Het was Dick Perdok. En zo meteen gaan we met hem verder praten, want hij zit bij ons in de studio. En uh, we praten zo meteen ook met Hanneke Kultjes. Die is in Iowa. Die volgt daar de voorverkiezingen van voor de republikeinen, de primaries. Inmiddels 88% van de stemmen geteld. Nek aan nek race tussen Santorum en Romney. Na 88% van de stemmen, slechts 45 stemmen verschil. We gaan straks met Hanneke praten hoe het, hoe het allemaal ervoor staat. Inmiddels worden de zalen al klaargemaakt, want de heren kandidaten gaan straks natuurlijk ook hun overwinnings- of verlies speeches houden. Spannend tot het einde is het. Hij zag het eigenlijk niet zitten, maar hij deed het toch meedoen aan Romania's Got Talent. Dick Perdok, u hoorde hem al twee keer zingen in onze uitzending, is de Nederlandse deelnemer aan de talentenjacht in Roemenië. Nogmaals fijn dat u er even bent ja, in onze studio. U deed mee aan Romania's Got Talent. Waarom niet gewoon mee aan Voice of Holland? Ja, ik ben er, <laughs> Ik was ziek uh, toen ik daar kwam. En uh, ik wou eigenlijk met geen enkele uh, enkel, uh, talentenjacht uh, meedoen. Uh, ik heb gezegd: nou, dat is niet van mij. Uh, ik kan ook gewoon zingen zonder die talentenjachten. De prijzen die erop staan: uh, de ene was 100.000 euro, de andere is 120.000 euro. Heb ik gezegd, ja, die gaan we ook aan mijn neus erbij Heb ik die nodig. En mocht ik hem dan wel winnen, heb ik ook gezegd uiteindelijk... tegen Romania's uh, God's Talent. dan uh, Die prijs accepteer ik sowieso niet. Dat gaat dan ook rechtstreeks door naar een goed doel. Wat gecontroleerd is door... Een instantie. Dus ik heb gezegd: ik heb het zelf niet nodig, ik doe het niet voor het geld. Ik zing gewoon puur voor de lol. Maar u denkt al wel na over het geld en dat betekent dat u wel al een eindje ver bent in de competitie. <laughs> ja, ja, jullie, jullie, jullie, jullie proberen maar het uit de tent te lokken. Dat, dat laat ik niet doen. Ik ben, uh, laat maar zeggen, ik ben twee ronden, mee mag ik niet zeggen. Ja. In ieder geval, oké, okay, u bent alvast in de tweede ronde. Ja, en u, u, u. aan uw glimlach te zien zit u waarschijnlijk ook in de, in de, in de live-shows al. Uh, Kijk, dat komt een mooie glimlach vanaf. Waarom mag er niet u, mag u niets over zeggen? Ja, omdat het dat programma nog niet op tv zo is geweest. Wanneer is het op tv in Roemenië? Het begint uh, rond half februari, uh, eind februari. Dan komen de eerste sessies. En hoe groot is het programma in Roemenië? Ja, je moet het vergelijken met, uh, ja, met een, een The Voice of Holland, uh, zeg maar. Dus, dus is, is... kunt straks niet meer over straat? Uh... Ja, de Roemenen zijn nuchtere mensen. En ik ben dus een Groninger, dus ik, ik ben ook een hele nuchtere jongen. Dus ik denk niet dat dat een groot probleem is. Maar er worden geen handtekeningen uitdelen? Ik ben niet straks de Ben Sonders van Boekarest? Nee, dat denk ik niet. <laughs> Nee. Zegt u bescheiden, maar u zit er toch al wel in de liveshows. Dat moet een goed gevoel geven? Ja, het is natuurlijk leuk. Uh, het is een uh, stukje waardering voor het werk wat je doet. En uh, het is een, eigenlijk min of meer ons hobby is het weer begonnen. Na zoveel jaren niet gezongen te hebben. En ja, dan, dan, een keer, dan zie je gewoon mensen die pikken het op. Hè. Dan word je gebeld door allerlei radioprogramma's, tv-programma's. Ja, en dan ga je als Nederlander dan ga je in Roemenië op tv. En ja. dan komt er zingen bij, vervolgens ook een stukje politiek. Ik heb ook allerlei columns in uh, Roemenië over politiek en andere zaken. En ja, dat doet er allemaal bij. Dus ja, je bent, je bent eigenlijk de hele dag bezig met dat soort zaken. Dick Perdok, onze Nederlands trots bij Romania's al Talent. We wensen jou heel veel succes in dankjewel. de shows En we horen uiteraard meer van je als jij nog uh, in de finale belandt. dankjewel ja, Oké, okay, dat ga je gedaan. Ja, nu al bij Radio 1 gezongen. Uh, we gaan uh, weer door naar Amerika. De Holland-Amerika-lijn. Ja, want over 307 dagen dan is het zover. Dan gaan de Amerikanen naar de stembus voor de presidentsverkiezingen van 2012. Krijgt democraat Barack Obama een tweede termijn. Maar bovenal, wie wordt zijn Republikeinse tegenkandidaat? Op de Republikeinse kandidaten wordt vannacht gestemd... tijdens de eerste voorverkiezingen in Iowa. En de caucus loopt ten einde. In Iowa zit onze correspondent Hanneke Kultjes. Goedemorgen. Goedenavond. Wat is het laatste nieuws in Iowa? Het laatste nieuws is dat um, er, er, er, er meer dan, iets meer dan 80 stemmen, procent van de stemmen nu geteld is. En um, het is eigenlijk heel erg spannend, want tussen Romney en Santorum zit heel weinig ruimte. Zitten allebei op ongeveer 25 procent van de stemmen. En uh, Ron Paul doet het toch wel echt goed met uh, ongeveer 22 procent van de stemmen. Ja, het gaat echt over die drie. Ja, en... nou, nou ja het zal, ongetwijfeld zal het, uh, de, de keuze tussen Romney en Santorum... Uh, en het schijnt zo te zijn uh, dat uh, hier in Iowa, in het westen van Iowa, uh, wat langzamer geteld wordt dan in de rest van uh, de staat. En in het westen zitten heel veel conservatieve stemmen. Die zijn nou juist erg voor um, uh, Rick Santorum, die presenteert zich ook als de, de ware conservatieve kandidaat. Dus ja. Dat zou goed nieuws kunnen zijn voor Santorum. Want hij is ook inderdaad tegen abortus, hij is een ware conservatief. Hij is een ware conservatief en hij heeft ook heel veel tijd ingestoken. Hij is hier langer geweest dan iedere kandidaat. Hij heeft bijna alle, heeft alle 99 counties hier in de staat bezocht. Ik um, zou bijna zeggen, als je hier in Iowa nog geen hand hebt gekregen van Centoorn... dan is het niet de schuld van jou, maar dan sorry, dat is het niet de schuld van Centoorn. Want hij heeft uh, echt, um, hij is alle zaaltjes afgegaan in ieder dorpje geweest bijna. Dan heb dan dan je het nu uit. Ja, dan zelf wat uh, als je hem nog geen hand hebt gegeten, gegeven. Je bent nu zelf in uh, Iowa. Hoe is het nou eigenlijk om, om bij zo'n caucus te zijn? Ja, dat is echt wel een, een aparte gewaarwording. Ze zeggen zelfs hier altijd, het is de, de ware vorm van democratie. Um, uh, je, je gaat naar een zaaltje met een, een, ja, een aantal mensen... die zich allemaal als republiek geregistreerd hebben. Vervolgens uh, krijg je daar uh, een, een lijstje met um, de kandidaten voor je... En uh, mogen uh, mensen even wat zeggen namens een kandidaat. Dus uh, iedereen krijgt even hè, een, een woordje van, hè, je moet op, op Romney stemmen, want hij doet dit of hij doet dat. En uh, zo, gaat, zo gaan alle kandidaten af. En vervolgens uh, mag je je uh, een, een cirkeltje van kruisje zetten achter de kandidaat die je wilt. Uh, maar in de plaats waar ik was, in uh, uh, Panora, Iowa, daar waren ze Ron gewoon Paul vergeten op het stembillaat te zetten. Nou ja. uh, die moest er even met de hand bijgeschreven worden. Hoe, hoe, was, wordt dan, hoe wordt het dan gereageerd? Is dat dan meteen paniek ja, het in de was, zaal? Nou ja, ze het zelf, de organisatie vond het zelf enorm slordig en, en excuseerde zich ontzettend. Maar het heeft de Paul daar uh, in uh, uh, Panora geen slecht, niet slecht gedaan, want hij heeft toch uiteindelijk uh, daar gewonnen. Hmm. En wat ga jij nu zelf doen? Want het is dus bij jou in Panora is het nu voorbij. Ga je nu volgen ja, wat verder van, gebeurt? Ik ben van Panora naar Ankeny gereden, dat ligt uh, iets ten oosten van Des Moines, de hoofdstad van de staat... Uh, daar in het uh, Marriott Hotel houdt uh, Ron Paul zijn verkiezingsavond, zijn verkiezingsbijeenkomst. Wat hij misschien wel gedacht had dat dat misschien een feestje zou worden. En uh, met een derde plek uh, zal hij zeker ook niet erg ontevreden zijn. Um, maar het ziet er toch naar uit dat hij niet, uh, niet gaat winnen. Nee, maar het zal wel een overwinningsspeech zijn, toch? Wat hij daar gaat houden, Want hij staat dan toch derde. Uh, ja, dan is hij toch derde. Maar in, in principe is hij, uh, als je kijkt naar de, de andere voorverkiezingen, um, eigenlijk. Ja, nou, ik wil niet zeggen kansloos, maar hij zal daar minder stemmen weten te halen dan hier. Dus hij heeft hier denk ik wel zijn hoogtepunt beleefd. Ja, we zitten hier ook te kijken naar CNN. Het gaat nu echt uh, Romney versus uh, Centorum. Wat denk jij ja. als je zou moeten kiezen? Wie, wie denk je dat dat gaat doen? Ja, het is echt heel erg lastig als mensen echt gekozen hebben naar, naar hun hart. Heb ik, ik heb heel veel mensen hier ook gesproken die zeggen van ja, Centorum heeft echt... Mijn stem, dat is echt mijn kandidaat, maar hij zou het niet gaan redden tegen Obama. Daar is Romney weer beter voor. Dus het is echt de vraag heeft, heeft Iowa gekozen, eh, strategisch, van hè, we gaan de kandidaat kiezen die straks in november tegen Obama kan opnemen en die een kans heeft om daar te winnen. Of kiezen ze echt uh, een, uh, ja, met hart en kiezen ze voor degene die het best bij hun uh, standpunten ligt. De Iowa is een erg conservatieve staat. Dus dan zou Centervorme zo kunnen winnen. Ja, we horen het nu ook een beetje op de achtergrond. En jij zegt al, als ze dicht bij hun hart kiezen, dan kiezen ze eigenlijk voor Santorum En we ja. zullen straks zien wat ze gaan doen. Dankjewel, Hanneke Kultjes, live vanuit Iowa. En we volgen nog steeds de voorverkiezingen in de caucus van Iowa. Ja, en we zijn zo meteen weer terug, want zoals Ingrid al zei, we gaan de verkiezingen volgen. Maar nog veel meer het komende duur, want we gaan ook weer voor uitblik op koninginnendag Blijf hier op Radio 1.